Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRS op 3. Over de hele wereld zijn protesten tegen coronaregels. De Fransen demonstreerden in verschillende steden tegen de coronapas. Alleen gevaccineerd of getest kan je daarmee een kroeg of bioscoop in. In Australische steden zijn mensen boos over de lockdown. De vaccinaties komen maar moeilijk op gang en de besmettingen stijgen flink door de Delta-variant daar. En in Amsterdam hebben duizenden mensen vanmiddag ook gedemonstreerd. Zij vinden de coronaregels een beperking van de vrijheid. Verslaggever Mark Hamer. Ja, het gaat er heel gemoedelijk aan toe. Als je dat vergelijkt met die demonstraties, bijvoorbeeld op het museumplein. Toen zag ik op een gegeven moment ook wel dat er echt voetbalhooligans tussen de demonstranten gingen staan. Nou, van dat alles is allemaal geen sprake. Het is een hele gemoedelijke sfeer. En ik zag zelfs net een draaiorgel langskomen. De dijk bij het Gelderse Hattem is na vier dagen weer dicht... Er ontstond een gat door het hoge water. De boel achter de dijk in de Uiterwaarde wordt nu weggepompt. kan nog vijf dagen duren. Het gat is gedicht met 300 grote zakken zand. Een man met nazi-tattoes is niet meer welkom in het bosbad van het Utrechtse dorpje Leersum. Tenzij de man zijn tattoo bedekt. De badgast werd van de week gespot. Op zijn bovenlijf staan SS-doodshoofden, een hakenkruis en een poppetje dat een Hitlergroet brengt. Als de man met de tatoeages toch komt zwemmen, schakelt het zwembad de politie in. En de eerste bomvolle sportnacht in Japan zit erop in de Spelen. Al zit het avontuur ervoor voor Epker Zonderland in Tokio al snel op. turner kan zijn koffer inpakken nadat hij niet genoeg punten haalde voor de rekstokfinale. Toch is hij blij met wat hij heeft laten zien. Met de val is het al heel anders. en uh, Dit is een 6-3 oefenmoeilijkheid. Dan zit je bij de best van de wereld. Alleen uh, het probleem is dat je hem niet netjes kunt uitturnen. En daardoor is het niet finale waardig. Maar uh, ja, zeker van een uh, heel hoog niveau. En dan, uh, dan mag ik nu heel blij zijn. Er waren ook genoeg blije gezichten in Tokio. Zo wonnen de hockeysters hun eerste wedstrijd met 5-1 van India. En ook beachvolleyballers Brouwers en Mielsen wonnen hun eerste wedstrijd. De eerste medaille voor Nederland is ook binnen. Handboogschutters Gabriella Slusser en Steve Weiler pakten zilver. Ja, We zijn ontzettend blij met zilver. en Gabi en ik allebei hebben echt het gevoel dat we zilver hebben gewonnen vandaag. Dus ja, dan is het wat het is. En uh, ik heb in ieder geval eremetaal. De oranje voetbalvrouwen hebben ook gespeeld en eindigden met 3-3 gelijk tegen Brazilië. Heb ik het weer nog? Vooral in Limburg en Brabant regent het. In Noord-Holland schijnt de zon nog even. 22 tot 27 graden is het. Vanavond en vannacht trekken de buien verder over het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Door werkzaamheid op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolerplein, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 I need to contemplate that you're not mine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 Ja. Het was toch zinloos geweld Op die avond in de stad Iemand riep nog pech gehad Wordt dan een mens niet meer geteld Het gebeurde in de stad Ik heb een goede vriend gehad Adios mijn vriend niets verbiedt. We sterven voor niets op straat.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 Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. De regen stroomt als stralen langs mijn Het Is of de hele hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als het weer Ik mis je zo, ik mis je meer en meer Je herinnert me de tijd van jij en ik Van de allereerste tot de laatste blik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 Like Christmas Heels on six inches Wasting smoke, Left it. You can't have this You can't hit this I got a new man In my business And he all about His business And his name Ain't none of your business Oh <laughs> up girl On that poster Say it so Like I'm Doja Icy Wifey Coca Cola. I got a new man in my business And he all about his business And his name ain't none of your business oh, oh, oh. <laughs> Let them know, oh baby let them know Cause they can run their mouth But I'ma stand and pose for you Let them know, go oh? ahead and flip that switch No they can't beat you down Cause baby you're that <laughs> Lips pink like peaches Money long like beaches Rolls Royce Rolex gleaming. Uh -huh. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up for my queen thing. Up here the haters look teeny tiny ooh. No, don't know. For the baseline, ponytail to the waistline, throw it back, baby take time. Money talks and I'll make my heart. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I'll make my heart Let them know baby. De zomer van ZFM. FM. The Antwoord 106.9 FM. Ik merk dat ik steeds langer naar je kijk. En kijk je terug dat ik meteen bezwijk. Wat ben ik gek op ja? Staat het mij te praten? de bar. en al die aandacht brengt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 Een stapje dichterbij. Het is een gevoel. We speelden met mij een gevaarlijk spel. We zochten samen een heel hotel. Het was gewoon maar een kwestie van tijd. Het was heel vlug, volkomen bereid. We vormden samen het prachtigste paar. We kusten zacht en beminden elkaar. Ik zei mijn liefje, mijn hartediefje. De maan kijkt neer op ons liefdespel.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 Mijn hartendiefje, de maan kijkt meer op ons liefdespel. Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één grote jubel. Ik wil proberen, je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit het nauw. Je kunt je draaien en keren en veel manoeuvreren, maar liefste, ik hou van jou. Zet, van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. If you were in my heart, I'd surely not break you if you were beside you. Het is mooi geweest.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 Niets meer te maken. Nee, met talen kun je mij nu niet meer raken. Maar ik heb met jou verdriet. Niets meer. Jij van alles erg opspeld. Jij hebt mijn hart hier mee gebroken. Hoe vaak heb jij mij al bedrogen? Jij hebt een spel gespeeld, maar waarom? Ik kon nog alles met je delen Maar blijkbaar kon dat jou niet schelen Jij komt er ook nog wel in zachten. Maar loom een je dan voorbij Maar ga jij dat niet om? Ik Ik gaf alles wat ik kon. Nu vergeet ik mij, en waarom jij bent weggegaan? Kan je mij zomaar vergeten? Jij van alles heeft ons spijt Maar hoe ga jij naar die andere Wat heb ik je gedaan ZFM ZFM's antwoord, antwoord. 106.9 FM ZFM Wil ik weten Dat je veilig bent Wil ik weten te lang stil gezeten Ik voel je angst om op te staan We zijn gemaakt om groot te leven is dus heel veel fout kan er niet gaan Ik ben niet bang om te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 Tot je weer open gaat. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Het is zo simpel om te zien wat liefde is. Als je pijn wordt aangedaan, je moet hem laten gaan. Je bent alleen in je verdriet. te veel vragen waar je het antwoord niet van ziet. Je hart spreekt boven je verstand. Het begrijp Negen is Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits. ZOMMERHIT Iemand zei me, ik moest jou niet vertrouwen. Jij weet niets van pijn en verdriet.